Nou, dit was het verzoeknummer van mevrouw Koper. Ja, Daar hebben we nee. weer van genoten. En we gaan door met uh, de laatste items. En uh, ik heb er nog vier, dus ik wil er geen gevinde spoed achter zetten, maar we moeten het een beetje kort houden. Uh, economie. Het uh, jaar rond toerisme, dat, uh, dat willen we steeds meer promoten. Uh, het heeft over wellness- en saunavoorzieningen, kort te zijn, Bad Zandvoort. Dat lees ik al, uh, al 15 jaar ongeveer, maar er gebeurt niks.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 En vooral, uh, laat ook weten wat er allemaal gebeurt in Zandvoort. Want er gebeurt ongelooflijk veel. Als, het, als COVID niet een route in het Laten eten... Laten we in ieder geval die informatievoorziening van, uh, van uw partij en de raad richting uh, Zandvoort-bevolking op peil houden. Ja. Um, we hebben een aantal wensen van de partijen van arbeid besproken. En ja. uh, uh, u hebt daar uitleg uh, over gegeven. Kunnen we eigenlijk van u een aantal initiatiefvoorstellen verwachten? U bedoelt nu?